6 uur. De Radio 1 Sportzomer. Tom van Teck en Tim Overdien. Noodweer in Rusland eist 99 levens. We gaan straks naar onze correspondent voor de details van dit dodelijke weerbericht. En we kijken dit uur ook terug op een prachtige toeretappe. Niet voor de Nederlanders, maar het was wel een prachtige toeretappe vandaag. 6 uur, het NOS Nieuws. Mark Visser. De explosieven opruimingsdienst EOD heeft onderzoek gedaan naar een mogelijk explosief in een kantoorpand van het Korpslandelijke Politiedienst in Woerden. Het is onduidelijk of er iets gevonden is. Een deel van het industrieterrein waar het kantoor staat is een tijd lang afgezet geweest, zegt een verslaggever van TV Woerden. Het is dus geen gevaar meer zoals het nu lijkt, want we staan wel heel dichtbij. Het is wel nog dat er een onderzoek bezig is en uh, daarvoor is het pand in ieder geval nog niet toegankelijk en ook worden we nog aan de overkant van de straat gehouden. In het pand zit de dienst Nationale Recherche... die zich met georganiseerde criminaliteit bezighoudt. Het dodental van de waternoodramp bij de Zwarte Zee... in het zuiden van Rusland is opgelopen tot bijna 100. Zwaarst getroffen is het gebied rond de stad Krasnodar aan de Zwarte Zee. Door zware regenval ontstonden in het gebied overstromingen en aardverschuivingen. Mensen werden vannacht in hun slaap verrast door het noodweer. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt. Ruim duizend hulpverleners zijn actief in het rampgebied. Volgens autoriteiten zijn naar schatting 13.000 mensen getroffen door het noodweer. Een woordvoerder noemt de overstroming in zijn regio de ergste in ruim 70 jaar. Het Libanese leger is in staat van paraatheid... na een artilleriebeschieting vanuit buurland Syrië... waarbij in Libanon drie vrouwen werden gedood. Er zijn zeven gewonden. Doden vielen in het Libanese dorp Hissa, in het noorden van het land. Het Syrische leger beschoot opstandelingen in het grensgebied. Zo'n 20 granaten kwamen 20 kilometer over de grens terecht...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 Tijdens de bijeenkomst werd een monument onthuld. En daarop staat de tekst. Ineens was het stil. Bij de herdenking waren familieleden en hulpverleners aanwezig. Ook vertegenwoordigers van de gemeente en FC Twente waren erbij. Een aantal spelers van Twente legde bloemen. Serena Williams heeft voor de vijfde keer Wimbledon gewonnen. De Amerikaanse tennister versloeg de Poolse Agnieszka Radwanska... in drie sets 6-1, 5-7 en 6-2. Williams' oudere zus, Venus, die won Wimbledon ook al vijf keer. Britt Brit Bradley Wiggins is de nieuwe gele truiddrager in de Tour de France. Hij zat in een kleine kopgroep die op de slotklim... steeds verder van de concurrentie wegreed. In de kopgroep bleven naast Wiggins alleen de klasse mensrenners Evans en Nibali over, dus van die klasse mensrenners. Dit werd gewonnen door Christopher Froome, een ploegenoot van Wiggins. Froome die reed de laatste kilometers constant op kop. En van alle andere klassemensrenners... konden alleen Menchoff en Taramé de schade beperkt houden. Alle overige kanshebbers hebben op flinke achterstand zijn ze gereden. Bauke Mollema was de beste Nederlander. Hij kwam ruim twee minuten na Froome over de streep. In Italië. Marianne Vos heeft daar net als vorig jaar de Ronde van Italië gewonnen. zoals oppermachtig in de Giro Donne. Ze won vijf etappes. Marianne Vos won ook het puntenklassement van de Ronde van Italië. En dan nog het weer. Toenemende bewolking en kans op buien met onweer. Ook morgen weer buien. In de middag breekt de zon misschien nog even door. Het wordt een graad of 21. Aan WB Verkeersinformatie. Na de aanrijding staat er op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort. Tussen Alfred Hoenelo en Kootwijk 2 kilometer. En op de A326 Nijmegen richting Knoop en Bakkoef. Tussen Beuningen en Bergharen 2 kilometer. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer.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 Dit is de Radio 1 Sportzomer. De wietpas die schiet zijn doel voorbij. Zo stellen twee onderzoekers. We spreken straks met een van hen. We keken naar de eerste toer-etappe met serieus klimwerk. En dat is onmiddellijk terug te zien in het algemeen klassement. Hier zijn Tom van en Tim Movertiek. Er is een bericht net in de bulletin van Mark Visser... over het dodental in de Russische regio Krasnodar bij de Zwarte Zee... als gevolg van overstromingen. Dat is daar opgelopen tot 99. De watersnood komt daar zware regenval. In bepaalde gebieden vielen in 24 uur tijd evenveel regen... als normaal in vijf maanden. De huizen van duizenden mensen staan onder water. Correspondent Geert groot Koelkamp. Uh, wat betekent dat nu voor die mensen daar? Uh, nou, in ieder geval dat, dat duizenden mensen voorlopig uh, niet in hun huizen kunnen. Uh, de, de, de waterstroom is daar nu zo ongeveer tot stilstand gekomen. Maar er staat dan een behoorlijke uh, lage waterval in het plaatsje uh, Krimsk... dat het zwaarst is getroffen, met meer dan 80 doden. Uh, maar uh, ja, veel van die mensen... Uh, het dodental is inmiddels uh, opgelopen tot iets boven de 100. En dat zal waarschijnlijk verder blijven stijgen. Want de politie is nu bezig om al die huizen daar in dat, uh, in dat plaatsje uh, af te gaan. Te kijken of er nog mensen zijn. Er zitten mensen die daar gewoon nog, nog uh, zijn, die niet gevlucht zijn, die worden geëvacueerd. Maar het is ook heel goed mogelijk dat er nog veel mensen... Uh, die verrast zijn in hun slaap vannacht, dat die zich nog in hun huizen bevinden... Uh, en die dus ook dood zijn. Hoe staat het met de hulpverlening daarin? Is het echt een reddingsoperatie op dit moment? Ja. Ja, het is, het, is, het, is, het is een behoorlijke catastrofe van, van grote omvang. Dat hebben ze in tien jaar niet meer gezien. Uh, zo erg. Uh, er zijn vliegtuigen naartoe gegaan met humanitaire hulp. Er zijn, uh, ik meen, meer dan tien uh, locaties inmiddels ingericht. in de buurt van dat plaatsje Krimsk. waar mensen, waar bewoners dus worden ondergebracht. Dat kan zijn in scholen, in andere uh, gebouwen. Er worden ook tenten opgezet. Um, er zijn verschillende ministers naar afgereisd. natuurlijk met, uh, met allerlei hulp in hun kielzog. En ook president Poetin maakt zich op om daar naartoe te gaan om persoonlijk in oogenschouw te nemen hoe zich dat allemaal daar afspeelt. Maar als je zegt dat het dodental inmiddels de 100 is gepasseerd... en nog gewoon zal oplopen, hoe is het mogelijk dan dat die mensen zo verrast waren? Is het een gebied waar normaal gesproken dit soort overstromingen niet plaatsvindt? Nou, niet in deze omvang. Wat je zegt, in één nacht tijd is een hoeveelheid watergevallen... van uh, nou, normaal 4-5 maanden... Um, dat is natuurlijk uitzonderlijk. De laatste keer dat dat gebeurde was in 2002... en toen zijn er meer dan 60 doden gevallen. Het is een, een beetje een heuvelachtig, bergachtig gebied... waar je dit soort uh, dingen wel kunt verwachten... als er inderdaad heel veel water valt. Maar er zijn ook geruchten dat er uh, uh, heel veel zou zijn... van een waterreservoir iets uh, verderop in, uh, in, in de bergen. Um, of dat waar is, dat weten ze nog niet. De, over, de overheid zegt dat dat, dat, dat dat geruchten zijn. Maar men verbaast zich er wel over de lokale bevolking... dat ja, in heel korte tijd... er een watermassa van tussen de vier en zeven meter hoog... door dat plaatsje kon, uh, kon stromen. Dat is natuurlijk heel opmerkelijk. En dat is iets wat, uh, wat uh, volgens de mensen daar uh, ze nog nooit hebben meegemaakt. En wat ook zal worden onderzocht. Maar eerst natuurlijk het zoeken naar overlevenden... bij die overstromingen bij de Zwarte Zee. Geert Groot, Koelkamp. Dank je wel. We gaan het hebben over de Wietpas, in mei ingevoerd. en Die zou zijn doel voorbij schieten, althans dat zeggen twee onderzoekers... die de eerste weken na invoering van de pas de gevolgen hebben bekeken. Ze hebben gesprekken gevoerd met coffeeshophouders, jeugdwerkers en agenten. Een van die onderzoekers ga ik mee praten, is Rutger Jan Hebben. Goedenavond. Goedenavond. Um, ja, wat, wat, wat is het meest wat u is opgevallen waardoor u zegt het schiet zijn doel voorbij? Nou, we zien dat de coffeeshops in het zuiden van het land uh, gewoon leeglopen. We zien daar uh, 70 tot 90 procent minder bezoekers... En dat zijn niet alleen de Belgen, de Duitsers en de Fransen die wegblijven. maar vooral ook de Nederlanders. omdat zij zich massaal weigeren te registreren. als lid van de koffieshop. vanwege alle handen privacy issues. Het punt is natuurlijk dat het niet betekent dat deze mensen gestopt zijn met blouwen. Uh, en wat we ook zien, is dat, die mensen, dat de handel zich verplaatst. Uh, naar de straat, uh, in de wijken, bij trapveldjes. in woningen en in flats. En wat uh, de problemen daar ook vooral zijn. is dat die consumenten hier ook heel makkelijk in aanraking komen. met, uh, met harddrugs die op die plekken ook verkocht wordt. Uh, ja, voor je gang? <laughs> nou ja, wat, wat je ook verder ziet is dat mensen gewoon op, op straat worden, worden aangesproken of ze, of ze wiet willen, willen komen. En dat er ook gewoon vanuit de Randstad uh, drugsrunners naar het zuiden van het land komen en daar gewoon in, ships, in shifts uh, werken om uh, uh, is, uh, op straat hun handel te verkopen. Het probleem is dat uiteindelijk die consument uh, ja, die, die veilige en gereguleerde omgeving van die koffieshop waar die jarenlang kwam, uh, nu massaal uh, mijt en zijn wiet weer ouderwets uh, op straat haalt. En uh, waarmee je dus eigenlijk weer uh, ja, beleidsmatig terug bij af bent. Eerst even over de, de regel werd ooit ingevoerd om de overlast van coffeeshop toeristen terug te brengen. Is dat dan uh, wel of maar ten dele wel een beetje gelukt? Nou ja, kijk, uh, sec uh, is, uh, is dat gelukt? Want die Fransen en die Duitsers en die Belgen die komen niet meer. En daarmee is de parkeeroverlast die daar over het algemeen mee gepaard ging uh, verdwenen. Alleen de neveneffecten zijn natuurlijk ernstig. Hè. De, zoals ik net al zei, de, de straathandel uh, neemt, neemt toe. En we zien ook dat uh, ja, brave minderjarige uh, Nederlandse jongetjes worden geronseld... om uh, met een scootertje op straat uh, te dealen. En dat aanbod is voor de jongens gewoon heel aanlokkelijk... omdat het een stuk beter verdient uh, dan een krantenwijk of, uh, of vakken vullen. We hebben zelfs een, een voorbeeld van een, van een jongetje van 9 jaar. dat op zijn fietsje mensen aanspreekt op straat. of ze wiet willen kopen. Dat is natuurlijk, gewoon, dat is, ja, natuurlijk heel tragisch. En wat ik, ja, weet je, je, ziet, je ziet die overlast verplaatsen naar trapveldjes in, in de wijken. En, nee, bijvoorbeeld in Roemond zie je dat uh, diverse buurtcomité's zich al gemeld hebben bij de gemeente. omdat ze de, gewoon de overlast uh, gewoon volledig beu zijn. En uh, nou, heeft u dit onderzocht? Heeft u dit puur op basis van gesprekken gedaan? Of, of zijn hier ook harde uh, getallen en maten aan verbonden? Nee, we hebben dat gewoon op basis uh, gewoon van, van gesprekken gedaan. En we hebben uh, inventarisaties gedaan bij uh, de verschillende coffeeshops over nee, hoeveel mensen komen er nog, hoeveel kwamen er eerst. En er zijn ook gewoon feiten en cijfers van eerder onderzoek zijn ervan van bekend en die hebben we naast elkaar gelegd. Daarnaast hebben we ook gewoon in de omgeving met, uh, uh, met straatwerkers en politie uh, uh, gesproken. Onze ja, mensen in het veld hebben daar ook, ook mee gesproken. En nee, die komen eigenlijk allemaal tot, uh, tot eensluidende uh, uh, conclusies. Namens wie heeft u dit onderzoek uitgevoerd, meneer Hebben? Namens de stichting Epicurus. En dat is? Dat is een stichting die zich, die, die zich uh, bezighoudt met het nadenken over uh, ja, regulering van genotsmiddelen. Waaronder uh, ook uh, uh, wiet- en cannabisproducten. En uh, als u met de politie spreekt, wat, hoe reageren zij... en wat denken zij dat ze hier nog wel of niet mee aan kunnen? Ja, wat, wat, wat je daar natuurlijk ziet is... Uh, de, de politie in de gemeente in het noorden van het land... die houden eigenlijk hun hart uh, vast over wat er, wat er gaat gebeuren na 1 januari. En uh, veelal hebben zij ook de komst van, van coffeeshops in het verleden gestimuleerd om juist om die straathandel tegen te gaan. En uh, ja, dit beleid is uiteindelijk succesvol gebleken. Uh, want daar waar coffeeshops kwamen, nam de straathandel af en uh, ja, konden mensen gewoon in die veilige gereguleerde omgeving van die coffeeshop een blootje roken. En uh, veel gemeenten dreigen daarbij uh, ja, uiteindelijk gewoon weer weer terug bij af te zijn. En dat, uh, ja, dat zien ze met leden oog aan. En eh, politie kan niks doen tegen illegale handel, overlast, drugsrunners. Hebben ze er te weinig mensen voor? Ja, ze hebben er, ze hebben er te weinig mensen voor. En het is op een aantal punten gewoon ook onzichtbaar. Kijk, op straat verplaatst zich natuurlijk razendsnel. In een moment staan ze op de ene straat, op een andere moment als ze iemand aanzien zien komen, rijden ze hard weg. Ja, en de, de rest vindt ook gewoon handel in, in fletjes en woningen plaats. Waardoor het natuurlijk allemaal wat, ja, wat, wat anoniemer uh, gaat en wat, wat voor het grote, grote publiek anoniem uh, is. Ja, dat, uh, dat, dat, dat maakt het lastig voor de politie om daarop uh, op te handhaven. Ik ga u danken dat u uw onderzoek bij ons heeft willen toelichten. Graag gedaan. Dank u wel. Madness met embarrassment, mooi oudje. Voor de renners van Rabobank was het weer een zware dag. In de Tour de France gisteren werd er gevallen. En vandaag misschien wel door de, de naweeën. Werd er tijdverlies geleden. Stavendaal, Steven Dalebouts praat daarover met een van de overgebleven knechten. Laurens Tendam. Dam. Laurens, um, het begon eigenlijk al voor die laatste klim, hè? Ja, uh, Leipheimer is niet de beste dalen van pak. En uh, die liet de gat, de wit kreeg het niet meer dicht. En toen ben ik eigenlijk direct erin gesprongen. Hij kreeg het ook net niet dicht. dat op 50 meter gaf ik een handaflossing aan een bouken. Maar ja, daardoor ja, begin ik ook al aan blok aan die klim natuurlijk. En uh, ja, die jongens die konden net niet meer in het rood gaan. na nou, die uh, valpartij van gisteren denk ik. Dus die rezen zich in het begin van de klim over de kop. En als je dan stil komt te staan, dan uh, wordt het een lang verhaal. Uh. We hebben al medische, medische updates gehad van, uh, van Geest van Mollema, hoe is het met jou? Bij mij is anders. Ik ben goed. Wat kun, jij, wat kun jij de komende dagen betekenen voor, voor Mollema en die in deze Tour de France weggingen als de kopmannen... maar die, nou, die hier nu wel weer op de broek krijgen? Waarschijnlijk mede ook door wat er gisteren gebeurd is. Ja, uh, ik hoop dat ik... Uh, kijk, mijn rol uh, is natuurlijk anders dan uh, hoe ik de Tour in ging. Kijk, ik ging met drie kopmannen de Tour in... in de hoop dat je net zoals in Zwitserland nog eens een, kol, een paar kools op kop moet rijden. Ja, nu rijden je iets, uh, iets, uh, iets erachter, rijden ook voor zo'n en dat is natuurlijk iets minder leuk, maar uh, we hopen dat, uh, dat, we de, dat we na de rustdag uh, een paar frisse mannen hebben. En dat, uh, dat we nog een mooi toe kunnen maken. Ja, Welke mollen we al over het plan bijstellen? Hoe, hoe zie jij dat? Ja, nou, we moeten eerst, uh, eerst maar even uh, tot aan de rustig rijden. Uh, dat zal morgen niet veel veranderen, denk ik. Hoe is het bij jou in, uh, tussen de oren, in het koppie? Oh, wel goed. Ja, wat ik zeg, uh, met mij is niet aan de hand. En ik heb Robert uh, gesteund. Ik heb hem gezegd dat hij zijn ritme moest pakken. Dat hij weer moest gaan ademen. Weet je wel, want uh, als je zelf de eerste twee kilometer helemaal vast rijdt. Naar zo'n valpartij van gisteren, dan op een klim kom je gewoon stil te staan. Dan heb je mij ook niet veel meer, weet je wel. Dan, dan, dan, dan, dan rij je altijd de de hand, 5 meter van het wiel en dan... Dan kom je niet in je ritme. En uh, toen hij een keer zijn ritme had, kon hij op het laatste uh, nog wel doorrijden. En uh, Bouke die pakte iets sneller zijn ritme op. En die, die, die, die demereerde eigenlijk een beetje op 3,5 kilometer. Uit me, uh, ja, dus toen, toen was ik even mijn ritme kwijt. En ben ik bij Robert gebleven. eigenlijk. Lauren Stendam vertelde dat aan een andermaal teleurstellende dag in de Tour... Uh, we gaan het hebben over hockey. Nederlandse manhockeyers hebben een oefenwedstrijd op weg naar de Olympische Spelen gewonnen. In Utrecht werd Duitsland met 4-2 verslagen. Afgelopen dinsdag pas maakte bondscoach Paul van Ass zijn definitieve selectie bekend. Uh, Takama was er niet bij, deed toch wel weer enige stofwolken opwaaien. En uh, Paul, Paul van Ass constateerde dat die vanmiddag inmiddels waren gaan liggen. Ja, is altijd zo. Uh, uh, dus uh, ja, de onrustige fase ligt nu achter ons. En uh, dit is de ploeg waarmee we naar, naar Londen gaan. En je voelt dat uh, ja, het is een groep is. Uh, het is meer dan dat zelfs al. En uh, ja, we gaan vechten en we gaan alles eraan doen om zover mogelijk te komen. Afgelopen maandag heb je die selectie bekendgemaakt. Uh, ja, Take Takema en Jeroen Hertzberg. Dat waren wel de twee verrassende mensen die afvielen. Heb je dat daar nog in de groep over gehad? Ja, in, eigenlijk niet uitgebreid. Uh, eigenlijk niet uitgebreid. Uh, het is heel erg sneu als mensen afvallen. Dat, dat, blijft, dat is een beetje een rouw proces zelfs. Mm -hmm. En uh, ja, daar hebben we wel even bij stilgestaan. De jongens hebben ook allemaal wel gereageerd. En op een gegeven moment is dit, moeten we nu ons nu wel richten met de groep die natuurlijk naar Londen gaat. En dit is het resultaat. Ben je tevreden over deze wedstrijd? Ja, ik vond het een goede wedstrijd. Met name, we komen een beetje sne we komen snel achter met 1-0. Mm -hmm. uh, met name, we zijn rustig gebleven. We hebben gewoon ons spelplan uitgerold. We hebben al gedaan wat we moesten doen. En uiteindelijk kunnen we vier goals maken. hadden er nog meer kunnen zijn, vond ik. En maandag weer tegen Duitsland? Maandag weer, daarom. Uh, uh, het zegt allemaal niet zoveel. Nee. Uh, uh, het is allemaal een opmaat tot. Uh, alleen het is, wel, uh, het is wel, je kunt wel zien, we zijn niet, uh, niet fit en we kunnen heus mee. En allemaal dat soort teksten, uh, dat, dat geeft het wel aan. En het wordt gewoon hartstikke gespannen natuurlijk, zeker tegen dit soort toplanden. En wat is het daarna het programma? Uh, nog twee keer Nieuw-Zeeland hier, ook op Kampong volgende week. En mm. dan, uh, dan gaan we de 21ste al naar, naar Olympischdorp. En speel je daar nog wedstrijden in het Olympisch dorp of het Olympisch veld? Ja, eentje op het Olympisch veld. Eh, zeer waarschijnlijk tegen Zuid-Afrika en dan eentje nog buiten het Olympisch dorp eh, tegen Pakistan. Maar dat zit meer in de karakter van twee keer 25 minuten. Even voelen, even een o Aziatische ploeg weer voelen omdat we beginnen tegen India. Maar dat eh, voor uitslag heeft dat nog minder om het lijf. Paul van As dus de mannenbondscoach hockey. En wat nieuws vanuit Aken, het CHIO, Ed van de band. Volgens ons onze informatie heb jij gekeken naar de vier spannen, de marathon. Ja, je kan hier kijken en naar eventing, zeg maar wat vroeger military heette, en naar springen en dressuur en ook nog eens een keer als vierde onderdeel, maar niet olympisch, het, het vierspannen. En die hadden vandaag de marathon, zeg maar, de, de, de proef in het terrein, waar weer tienduizenden mensen hier zijn gaan kijken traditioneel. En die zagen onder andere een strijd die op papier zou gaan tussen IJsbrand Chardon, die hier elf keer in het verleden de individuele titel won, en ook Chester Weber uit de Verenigde Staten en natuurlijk wereldkampioen Boyd Excel Nou, Boyd Exel, die die, uh, heeft te laten zien wat hij waard is. Want die, uh, in vier van de acht hindernissen had hij de snelste tijd. En uh, IJsbad Sjordon deed dat uh, op uh, hindernis 4. Maar hij zag uh, eigenlijk de problemen samen met Chester Weber op de hindernis 2. Eén van zijn paarden uh, liep uh, eigenlijk de poort voorbij. Dan gaat het hele span uh, gaat de juiste poort voorbij. En dan krijg je 20 strafpunten. En dan moet je dat weer corrigeren. Dat kost al een heleboel tijd. Dus op hindernis 2 heeft hij zijn uh, kans op een uh, prachtige klassering verspild en eindigde individueel ergens in de, de middenmoot. Hetzelfde geldt eigenlijk voor Chester Weber in de Marathon 20e en de IJsbrand 19e. Maar Nederland met de vierde plaats van Koos de Ronde... en de zesde plaats van Theo Timmerman... klommen die op in het individueel klassement... Daar respectievelijk de tweede plaats voor Koos de Ronde... dat hiermee afgesloten is en de vierde plaats voor Theo Timmerman. Morgen is er dan nog het afsluitende kegeltjesrijden voor het teamklassement... waar Nederland met twaalf punten, dat betekent dat ze met vier kegels... Afworpen. Vier ballen afworpen op de kegels staan ze dan voor op Duitsland en Zweden. En daarin kan IJsland Chardon als lid van het team, en hij rijdt altijd heel sterk, toch nog zijn aandeel leveren. Want sinds 1987 is Nederland tien keer winnaar geweest hier in Aakke van het Landenklassement. En misschien komt daar dus weer een elfde keer bij en dan zou de vijfde keer weer in successie zijn. Mooi resultaat dus voor Boytexel en Koosteron de tweede en, en Theo Timmerman vierde. En misschien morgen weer een vijfde Nederlandse overwinning met het team.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 This time around van Sabrina Stark. Radio 1, beginnen natuurlijk in Frankrijk. Na de heftige etappe van gisteren ging het peloton vandaag weer verder. De overgebleven 182 rijders reden een rit van 199 kilometer. Daarin twee kolletjes van de derde categorie en één van de eerste categorie. En bovenin La Planche de Belleville lag de eindstreep. Al vroeg werd er een kopgroep van zeven man gevormd. Daarbij zat ook Rabo-renner Luis Leon Sanchez. De kopgroep overleefde de eerste twee bergjes van de derde categorie. Maar op de slotklim van de eerste categorie kwam het peloton terug. En de Rabo-renners Hadden toen al de slag gemist. En weer een slechte dag voor Robert Geesing en Bouke Mollema. Want zij moeten toch echt lossen. Hoor. Je ziet ze daar vechten op de achtergrond. Philippe Gilbert zijn ze inmiddels voorbijgereden. Maar Gilbert doet natuurlijk niet mee op zo'n aankomst. Thomas Veuclair moet eraf. De gele trui moet lossen bij Jurgen van der Broek. Die zit dus ook al in de achtervolging. De gele trui is eraf.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 Halve kilometer te gaan, was er nog maar een heel klein groepje over. Hier vallen klappen hoor. We kijken naar de kopgroep. Vijf man zijn er nog maar over. Christopher Froome aan de leiding. Dan Wiggins in het wiel. Tarame zit erbij. Nibali zit erbij. En Evans. Daarachter een groepje met Zubaldia, Roland, Rogers van Sky. En Dennis Menchov. En daarachter op 1 minuut en 7 seconden de groep met de gele truidrager Fabian Cancellara. En dan uh, vracht, vlak voor de finish probeert Evans weg te springen, maar Vroom corrigeert dat. Christopher Froome die rijdt gewoon weg bij Kedel Evans. Wat doet hij dat toch knap? Zegt vorig jaar dus in de Vuelta enorm goed. En nu rijdt hij gewoon weg bij Kedel uh, Evans. Het zou toch wat zijn zeg als hij hier gaat winnen. Kedel Evans daar met uh, Bradley Wiggins in het wiel. Maar uh, die uh, zal alles alleen moeten doen Kedel Evans. Froome nu op de laatste bij te zijn. Nu komt hij over de streep. En Engelsen die staan op. Wat een mooie overwinning voor Christopher Froome. Evans tweede, Bradley Wiggins derde. Wat een finish hier. Wat een finish. Toen moesten we eventjes wachten. 2 minuut 19 om precies te zijn. Toen kwam Bauke Mollema als beste Nederlander over de finish. Ja, ik was gewoon uh, nog, niet, nog niet super van uh, die val En dan uh, onderaan uh, zaten we ook nog op een gaatje... om dat Leipheimer uh, in die afdaling een gat laat vallen. Ja, dan, dan begin, je al, begin je al slecht eigenlijk aan de klim. En, uh, het was meer dat je een kleine inspanning al had gedaan... voordat je aan die klim moest doen. Dus dat, uh, dat was jammer. Maar goed. Ik denk, uh, ja, we waren gewoon niet goed genoeg vandaag nuchtere commentaar van Bauke Mollema. Robert Geesing kwam weer iets later binnen. Hij werd 37ste op 2 minuut 53 van de winnaar Christopher Froome. En wat betekende dat voor het truiklassement? Nou, de enige trui die om dezelfde schouders werd gehangen... is die van Peter Sagan, de groene trui. Het geel is nu om de schouders van Bradley Wiggins. De bolletjes truizen gaan naar Christopher Froome. De witte trui, Rein Taramee, beste Nederlander. Het algemeen klassement, Bauke Mollema op de 30ste plaats. Hij staat op 4 minuut en 36 seconden kon de achterstand op Wiggins. En dan wel mooi wielernieuws van het vrouwenfront. Marianne, Marianne Vos, de Giro Donne, gewonnen. De negende en laatste etappe werd ze tweede. Achter Emma Johansson de Zweedse was weer ruim voldoende. Net als vorig jaar vijf etappen zekers. en ook de slot roze trui. Serena Williams heeft het vrouwentoernooi van Wimbledon gewonnen. Marcella Mesker. Bij een voorsprong van 6-1 en 4-2 leek de 30-jarige Serena Williams op een makkelijke overwinning af te stevenen. Maar de Poolse Radwanska vocht zich na een korte regenpauze aan het begin van de tweede set dapper terug. Ze kreeg het publiek achter zich, zoals de underdog. En ze dwong met heel veel precisie fouten af bij Serena Williams. En ze won verrassend de tweede set met 7-5. Maar na een vroege breek in de derde set had de Poolse Radwanska weinig meer over. Ze kampte deze week met een behoorlijke virusinfectie en was dus niet 100 fit. Serena Williams won de derde set met 6-2 en ze bleek. Dit jaar de beste speelster op Wimbledon. Ze versloeg niet alleen de wimbledon kampioene Petra Kvitova. maar ook de nummer 2 van de wereld Victoria Azarenka in de golvenfinales. De 30-jarige Serena Williams is nu na al haar gezondheidsproblemen. weer helemaal terug in het vrouwentennis. Ze won haar vijfde Wimbledon-titel en haar veertiende Grand Slam-toernooi. We blijven in Engeland, want morgen is ook de grote prijs van Engeland... is ook belangrijk daar. In Formule 1-coureur Fernando Alonso start vanaf pole position. Het is overigens pas zijn eerste pole position... voor de Spaanse leider in de WK van dit seizoen. De Australische MotoGP-coureur Casey Stoner... heeft in de kwalificatie van de Duitse Grand Prix... de snelste tijd neergezet. Op de Saxenring bleef hij de Amerikaan Ben Spies... en de Spanjaard Danny Pedrosa voor. Het is 15 seconden over half 7. Die gaat u ons wel vergeven, die 15 seconden. Want hier zijn de hoofdpunten van het nieuws met Mark Visser. Zuidoosten van Rusland is het dode tol van de watersnoodramp... in het gebied bij de Zwarte Zee opgelopen tot 199. Na zware regenval waren er overstromingen en aardverschuivingen. De stad Krasnodar is het zwaarst getroffen. Overstromingen die ontstonden vannacht. De explosieve en Opruimingsdienst, de EOD, heeft onderzoek gedaan naar een mogelijk explosief in een kantoorpand van het Korps Landelijke politiediensten in Woerden. Het is onduidelijk of er iets gevonden is. In het pand zit de dienst Nationale Recherche, die zich met georganiseerde criminaliteit bezighoudt. Deel van het industrieterrein waar het kantoor staat is een tijd lang afgezet geweest, maar inmiddels is de omgeving weer vrijgegeven.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 In een groot deel van het land is het lekker zomerweer met prachtige wolkenluchten. Wel trekken er enkele buien over, en vooral in het Wargebied en ook in het zuidwesten van het land, Zuid-Holland en later komen je in Utrecht terecht. Vanavond verdwijnen de meeste buien en ook de stapelwolken lossen op... maar het duurt maar kort, want vanuit het zuiden neemt de bewolking later weer toe. En in de nacht trekken dan nieuwe buien vanuit het zuidwesten over het land. Um, in het noorden en noordoosten blijft het waarschijnlijk droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen is het minder mooi dan vandaag. Het trekt een koufront over. Dat levert rond het middaguur op veel plaatsen regen en buien op. En daarbij kan het ook weer onweren. Morgenmiddag wordt het vanuit het westen en zuidwesten droog... en gaat de zon schijnen. Het is ook wat koeler dan vandaag. Het wordt 19 graden aan zee tot 22 in het oosten. De wind draait morgen naar zuidwest. Neemt toen aan zee mogelijk vrij krachtig windkracht 5. Na morgen blijft het wisselvallig. Dat betekent een afwisseling van zonnige momenten... maar ook iedere dag kans op buien. Het accent van de buigheid zit vooral in de middag en vroege avond. De temperatuur is rond 20 graden of iets eronder. Dat is wat aan de frisse kant. Dit is de Radio 1 Sportzomer. U kent het nummer vast uit uw hoofd. 0800 -1 -1 -1. Daar kunt u bellen om te reageren op de stelling. En die is vandaag. Het is goed dat pubers in een tv-programma hun pleegouders kunnen kiezen. Dat is straks in Aan de Lijn, maar eerst gaan we praten over de gezondheidssituatie van prins Frieso. Die is onveranderd, dat zei prins Willem-Alexander bij de jaarlijkse fotosessie... die dit keer op landgoed door Horsten in Wassenaar werd gehouden. Het is de eerste keer dat de koninklijke familie daar mededelingen over doet... sinds het ski-ongeluk van Frieso begin dit jaar. Verslaggever Menno Reemeyer. De laatste mededeling was die persconferentie in het ziekenhuis in Innsbruck, waar een week na het ongeluk de arts vertelde dat de prins een ernstige hersenbeschadiging heeft en in coma ligt.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 Ja, gierig. Uh, nou, het is wel ontzettend leuk om te zien. Het ging er dus redelijk ontspannen aan toe op door. Ja, we gaan ook nog wel samen daar staan. hoor. Het, uh... Maar waar gaat de vakantie naartoe? Daar doet het paar nooit uitspraken over. Maar aan de inhoud van de koffers is dat wel te raden. Ja, ik pak de koffers meestal in. En uh, wat ga ik kinderen? Nou ja, badpakken. En ski-jassen. En alles wat ertussenin zit. Nou. De moonboots en de slippers. Een gokje?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 Dit is de Radio 1 Sports Over met Tom van Wek en Tim Overliek. before. Amy McDonald, heerlijk nummer gewoon en het heet uh, Mr. Rock and Roll. De Radio 1 Sportzomer. Aan de lijn. Over een nieuw televisieprogramma bedacht door tv-producent Talpa in samenwerking met Jeugdzorg Nederland. Die werken aan een tv-programma waarin pleegkinderen hun eigen gezin kunnen kiezen. Bij het nieuwe programma is het de bedoeling dat een pleegkind een weekend gaat logeren bij drie gezinnen. De pleegouders zijn uitgekozen aan de hand van de wensen van het kind. En dat moet dan daarna kiezen bij wie het wil gaan wonen. Jeugdzorginstelling Spirit in Amsterdam werkt mee om zo meer pleegouders te werven. Is dit een goede manier om aandacht te vragen voor pleegzorg... of schiet de commerciële televisie door in haar jacht op hoge kijkcijfers? Onze stelling is... Het is goed dat pubers in een tv-programma hun pleegouders kunnen kiezen. U kunt reageren nu op 0800-1121 op de stelling... Het is goed dat pubers in een tv-programma hun pleegouders kunnen kiezen. Marine van der Wal, goeie avond. Goedenavond. Schrijfster van het enige echte eerlijke puberopvoedboek. Ja, de titel van met Jan Dijkgraaf. Klopt. Nou, reageert u maar eens even op de stelling. Eens of oneens op de stelling of het goed is... dat pubers in een tv-programma hun pleegouders kunnen kiezen. Eens mits. En dan wil ik weten wat die mits is. Uh, de mits uh, is uh, dat uh, wat er in de, uh, in de media uh, geopperd is... dat er eigenlijk al een match is gemaakt met een aantal gezinnen. Dus dat we uh, de laatste uh, stap zien. Uh, dat dat werkelijk heel erg uh, goed, uh, goed is gedaan... Eh, dat er hele goede voorzorg eh, eh, voor eh, en nazorg eh, is. Ook als het eh, uiteindelijk eh, niet blijkt te klikken. Al, als er toch een keuze is, eh, is gemaakt. Want dat heeft natuurlijk wel met een kwetsbare groep kinderen te maken. En wat bedoelt er dan met die voorwaarden die even geschetst moeten worden? Moet dat ook allemaal in beeld worden gebracht? Of moet dat voorafgaande heel goed worden, kunnen worden afgewogen voordat je überhaupt zoiets moet gaan uitzenden? Uh, wat, ik, uh, wat, ik in de, uh, wat ik in de pers heb, uh, heb gelezen, want uh, we hebben het natuurlijk nog niet over een vaststaand uh, gegeven met dit programma. Men is aan het uh, inventariseren. Uh, maar wat, wat, uh, wat mij is opgevallen is uh, dat, uh, dat er eerst uh, gekeken wordt uh, naar een aantal gezinnen waar het met het, uh, bet met het betreffende puber uh, zal gaan klikken. En dat er dan uiteindelijk uit een van die een daadwerkelijke keuze gemaakt wordt. En dat betekent dus dat het hele voortraject dat al, uh, dat, dat al geweest is. Ja. Is het nodig dat er aandacht komt uh, via zo'n programma voor uh, pleegouders en pleegkinderen? Als je weet dat er, dat er gewoon een chronisch tekort is aan, aan pleeggezinnen... zeker voor, voor pubers, dat is een hele belangrijke periode in de mensenleven. En dan denk ik, van dat is nou juist de tijd dat je ze een, een stabiele, warme opvoedomgeving gunt. Als je dan weet dat, dat ongeveer een kwart van de, van de pleegkinderen een, in de leeftijd van 12 tot 18 een gezin heeft en driekwart uh, is jonger, dan denk ik van... nou, het zal wel fijn zijn als dit kan. Ja. Ook uh, aan de lijn uh, is Christa Okma, expert op het gebied van opvoeden en opgroeien... bij het Nederlands Jeugdinstituut. Goedenavond. Ja, goedenavond. Um, ja, en nu leg ik eerst ook maar eens even die stelling voor. Hè. Het is goed dat pubers in een tv-programma hun pleegouders kunnen kiezen. Wat is uw reactie erop? Nou, volgens nog niet eens, want ik zie te veel haken en ogen... Uh, ik denk ten eerste dat het uh, uh, niet een voldoende realistisch beeld geeft... van hoe een plaatsing normaal gesproken gaat. Uh, bij een optimale plaatsing wordt zowel gekeken naar behoeften van kinderen... van pleegouders, opvoedkwaliteit en opvoedklimaat in een gezin. En worden pleegouders hier ook uitgebreid op voorbereid... en getraind en ondersteund. Dat traject wordt volgens mij in het programma niet in beeld gebracht... Dus als het gaat om het werven van meer aspirantpleegouders, wat op zich natuurlijk een hele goede zaak is... vind ik het ook belangrijk dat die ouders ook een juist beeld krijgen van hoe zo'n procedure dan verloopt. En uh, het feit dat het toch ook een heel uh, ja, intieme keuze en intiem proces is... en dat we dat op de televisie moeten gaan bewonderen, wat vindt u daarvan? Ja, dat speelt ook zeker mee bij mijn vraagtekens. Ik denk dat je het jongeren ook heel erg moeilijk uh, kunt maken. Zoals uh, de mevrouw hiervoor net al zei, het is een kwetsbare groep... Um, uiteindelijk gaat dan heel Nederland zich een mening vormen over de keuze van hun pleeggezin. En ik vraag me af of jongeren ook uh, goed de consequenties daarvan kunnen overzien. Ja, want het is een vraag die ik, dan, die ik dan heb, mevrouw Van der Wal, zo'n kind is dan op televisie in zo'n kwetsbare positie met een gezin waar hij dan voor of zij voor kiest. En dan de volgende dag uh, ga je naar de supermarkt, kom je op school en dan wordt zo iemand geconfronteerd met die tv-uitzending van mensen die natuurlijk allemaal dat soort meningen over hebben. Ja, ik denk dat dat ook heel erg veel gaat, gaat vragen van, van de mensen van Talpa. Om dat op een hele integere manier in beeld te gaan brengen. Ja, dat begrijp ik integer. Maar hoe kun je op een hele goede, integere manier zo'n kind voorbereiden op de volgende ochtend? Niet, denk ik. Uh, ik denk wel dat op het moment dat, uh, dat een kind echt heel... Ten eerste uh, zal die uitzending uh, zoals ik het kan inschatten. Uh, pas uh, als het allemaal achter de rug is uitgezonden worden. Dus uh, wat dat betreft uh, is er al een heleboel gestabiliseerd. En uh, dan, dan gaat dat, ja, dat zal incasseringsvermogen vragen. Aan de andere kant, uh, als je naar pubers kijkt, uh, vinden ze op televisie komen, vinden ze ook heel stoer en ook van elkaar. Ze hebben aan de ene kant we te maken met een hele kwetsbare groep. Aan de andere kant uh, zijn dit natuurlijk uh, ook gewoon pubers die, uh, die doel zijn op, uh, op sensatie en de, en de kiks in het leven. Mevrouw Oekma, daar heb ik nog een vraag over, want die pubers kunnen daar dol op zijn... maar ouders die twijfelen of ze zich nou ja, al dan niet als pleeggezin zullen opwerpen... worden die over de streep getrokken door het feit dat, dat, dat ze dan ook op televisie komen? Ja, dat vraag ik mij dus af. En ik denk, wat ik al zei, het gaat uiteindelijk om die balans. Je moet een goede match maken tussen pleegouders en pleegkinderen. En daar is nogal veel voor nodig... Um, en nu laat je wel ook een soort disbalans zien. Dus het is wel belangrijk om de stem van de jongeren te laten horen. Maar ook de stem van de pleegouders zijn natuurlijk ook even belangrijk. Daar is dus uh, het dilemma mee geschreven. Verschillende kanten. Eens even kijken wat er de luisteraars uh, hierover te zeggen hebben. Goedenavond aan de lijn. Goedenavond. De stelling. Ik herhaal hem nog eventjes. Waar staat die ton? Uh... Ja, de, de stelling is. Het is goed dat pubers in een tv-programma hun pleegouders kunnen kiezen. Eens of onmees, mevrouw? Uh, gedeeltelijk mee eens. Ik vind het zelf kiezen vind ik een goede zaak. Ik denk dat zo'n groep jongeren uh, een stuk regie in eigen handen mag krijgen. Want ze zijn natuurlijk toch al machteloos genoeg. En geef je ze de mogelijkheid om zelf actief te kiezen... dan denk ik dat het voor, voor die kinderen heel belangrijk is. Of het per se op tv moet. Dat, ja, dat, daar heb ik mijn twijfels nee, over. Dat is natuurlijk de stelling. Ja, dat is de stelling, dat weet ik. Dat heb ik ook aangegeven toen ik belde. Dat uh, dat, dat mijn nuance erin was. Uh, het feit dat het is. U klinkt, u klinkt ja? enorm, met een enorme twijfel in uw stem. Waar, waar bestaat die twijfel uit? Um, omdat het dubbel is. Uh, ik denk dat de, voor, de, voor het doel om meer pleegouders te werven, dat het gewoon inderdaad heel zinvol is. Maar. De, de vorige spreker verwoordde het heel goed. Van ja, die kinderen worden op school en overal geconfronteerd met hoe ze, hoe ze hun keuze gemaakt hebben en waarom. En dat maakt ze extra kwetsbaar. Dank u wel. Aan de lijn, goedenavond. Goedenavond, ik ben het oneens met de stelling. Want? Ik ben er ook tegen dat de, de geit het gezag krijgt over de groentetuin. En ook dat de aanvaller bij het voetballen mag bepalen of de hand van de verdediger naar de bal is gegaan in het gebied. Die kinderen, die pubers kunnen dat niet overzien. En dan weer die camera's erbij. Met als moes aandacht voor pleeggezinnen. Dat kan ook anders. En ik krijg hier wat eh, dictatoriale opvoedkundige trekjes van. Ik kan de leiding van Talpa niet naar een opvoedkamp voor decadente televisiemakers? En dit dan graag op camera. Maar toch even, nog even de, de, terug naar het programma. Bent u op zich wel ervoor dat pubers deels mee mogen zelf bepalen? Maar vooral niet, uw bezwaar zit hem vooral aan de televisiekant, hè? Vooral de televisiekant. En de, ook de pubers kunnen dit toch niet zelf bepalen, maar hoogst het natuurlijk wel in samenhang als ze er een stem in, in, in hebben in het kapitel. Ja. Maar niet dat zij mogen gaan uitkiezen dan met die camera's erbij. Nee. Onverstandig. Nee, uw punt is helder. Dank u zeer. Dank u. Aan de Lijn, goedenavond. Goedenavond, u spreekt met de oude heer van Rest. Ik ben het er goed mee eens. Maar onder één mijn voorwaarde. Namelijk wat geslaagd is, niet op de tv brengen met de kinderen en de ouders... maar daar een tekenfilm van maakt. Dus die op de werkelijkheid berust met gefinseerde namen. Ja, waarom, waarom vindt u dat? Nou, dan, zijn, dan zitten de kinderen, die hebben niks te maken met de openbaarheid. Op schoolvriendjes weten het niet, niemand weet het. Hun problemen, dat kunnen ze allemaal zeggen. Maar een tekenfilm ervan met getekende kinderen... met geviseerde namen, met getekende pleegouders. En dan kunnen ze zich vinden in de stelling dat het goed is... dat pubers in een tv-programma hun pleegouders kunnen kiezen. Aan de lijn, goedenavond. Ja, goedenavond. Ja, ja, goedenavond. ja u mag het zeggen. Ja, eh... Uh... Mij stoort het heel erg dat uh, programma's tegenwoordig, al die uh, uh, real-life uh, programma's, dat men altijd uh, voor de kijkcijfers gaat. En dat is ook met dit programma volgens mij weer zo. Uh, we willen scoren. Met, uh, een, we pakken een geval van een pleeg, uh, pleeggezin, een kind wat in de problemen zit, wat groot in beeld gebracht zal worden. En dan echt weer uh, proberen om op die manier uh, kijk, een kijkcijferkrom te worden... Het, het, het stoort me enorm, en wat die man hiervoor zei, daar ben ik het wel mee eens. Als je zorgt dat die mensen onzichtbaar worden in het geheel, en uh, dus niet uh, herkenbaar op tv komen, dan kan ik er nog maar uh, wat met voorstellen. En zou we dan ook kijken? Nou, uh, misschien wel, dat weet ik niet. Ik, uh, ik, ik ben niet zo'n uh, kijker naar live programmas omdat ik het vaak... Uh, Heel erg vindt, gericht op uh, sensatie, et cetera, et cetera. Ja, u, u heeft eigenlijk ja. geen vertrouwen in het onderliggende gevoel... over het waarom dit programma gemaakt wordt, hè? Nee, nee. Dat is helemaal ja. duidelijk. Nou, dank u wel. Adelaide, goedenavond. Hallo? Ja, goedenavond, zegt u het maar. Ja, zeg maar, Maarten. Ik vind het geen goed idee om uh, dat op televisie uh, te doen. Uh, ik heb als uh, zelfs puber een uh, pleeggezin gekomen is me goed bevallen, maar je moet er geen uh, zoveel op maken televisie. Voorlichting via televisie, wat is oké, okay, maar niet als u de dan er dus al bij betrekken. En als u dan uit uw eigen ervaring kunt spreken, wat zijn dan de gevaren mogelijk voor pubers in zo'n situatie om op televisie zo'n uh, keuze te moeten maken? Uh, nou, ik had dat waarschijnlijk, vanwege mijn omstandigheden met school en als je dingen niet aan nou kunt, je hebt je eigen problemen in je kop zitten. En als je dan nog eens televisie uh, komt ook, dan is het volgens mij: ja, dan heb je nog een probleem erbij. Maar zou het misschien ook, uh, zoals de bedoeling is, uh, aandacht kunnen vragen? Zodat uh, mensen zoals u in uw situatie in de toekomst ook uh, beter en effectiever geholpen kunnen worden? Mm, niet met de tubers zelf. Niet op het moment dat ze geplaatst moeten worden, of problemen die ze hebben. Want je hebt al voldoende problemen aan je kop op dat moment. En op het moment dat je op school komt, of je gaat ja, ja, je stappen of wat dan ook, dan is het, oh, jij bent bekend van televisie. Je privéleven gaat eraan. En je hebt je eigen kostdorig al. Dan, nou, dan kun je bijspreken zeggen: om dus in plaats van iemand bij een pleeggezin te zetten, sluit je iemand op in een psychiatrische inrichting. Dank u wel, goedenavond. We gaan naar de laatste reactie. Aan de lijn, goedenavond. Goedenavond met Petra de Boeveren. Ja, u mag het zeggen. Ik, eh, ik vind het gewoon niet kunnen. Nee. Dus ik ben het uh, oneens met de stelling. En wat vindt u vooral niet kunnen? Nou, ik vind het gewoon uh, echt niet kunnen dat je uh, kinderen uh, commercieel gaat exploiteren... op het moment dat ze onder uh, toezicht van jeugdzorg staan. Die kinderen hebben extra bescherming nodig. Het zijn kinderen. En uh, het zou ook nog wel eens in strijd met uh, internationale rechten van het kind kunnen zijn. Ik dank u zeer voor uw reactie. Dank u wel. Graag gedaan. Wij gaan terug naar onze uh, experts. Mevrouw van der Wal, uh, er zijn veel reacties die toch zeer grote vraagtekens zetten bij het geheel, hè? Ja, en ik denk dat dat, uh, dat, dat meteen de bal uh, legt uh, bij uh, bij Talpa om, uh, om te laten zien dat, uh, dat dit uh, wel integer kan. We hebben in uh, we hebben in, natuurlijk in de uh, in de laatste maanden hebben we een aantal programma's gezien waar, uh, waar de zaken niet zo handig uh, aangepakt werden. En daarin ligt er denk ik uh, een fikse druk uh, bij, uh, bij, de, uh, bij de producenten. Christa Okma, nog, uh, nog even met u. U bent expert op het gebied van opvoeden en opgroeien... bij het Nederlands Jeugdinstituut. Als het maar integer gebeurt, kan dat volgens u? Ja, nou ja, kijk, ik blijf natuurlijk bij dat punt... Uh, wat doe je met de reacties de volgende dag? Uh, het integer gebeuren, ik denk zeker dat bij de jeugdzorg... Uh, de intentie integer is. Uh, die willen graag een positief beeld van pleegzorg neerzetten... meer pleegouders werven... en ook aandacht voor die inbreng van de jongeren zelf in het... Uh, Plaatsingstraject. Die intenties zijn allemaal prima. En, uh, ja, maar goed dat, dat goed integer overbrengen, ja, dat is natuurlijk wel ingewikkeld in zo'n televisieprogramma. Want, uh, zo zeggen de meeste mensen, en daar keert eigenlijk iedereen toch ook vooral op terug, het zijn en het blijven kinderen. En daarmee trek je een grens. Ja, precies. Uh, en ook kunnen ze inderdaad de gevolgen overzien. Hè, want... Uh, ja, uh, uh, dat het interessant is om op televisie te komen. Ja, daar gaat natuurlijk uiteindelijk een pleegzorgplaatsing niet over. En ook het kunnen kiezen tussen gezinnen. Waar, waar baseer je dan zo'n keus op als jongen? Dat is natuurlijk ook heel ingewikkeld. Zeker als het op basis van een weekend gebeurt. En normaal is er een goede uh, voormatch vanuit de jeugdzorg. Daar moeten we ook gewoon vertrouwen in hebben. Dat die binnen ook de belangen van de jongeren meenemen. Um, en dan um, belast je een jongere daar ook niet extra mee. Goed, ik ga u beiden zeer danken. Christa Okma eh, van het Nels Jeugdinstituut... en Marine van der Wal schrijft van het enige echte... eerlijke puber opvoedboek. Dank dat u me wilde meewerken. Wij danken ook uiteraard alle bellers. En wij gaan nog even naar de slotstand. Ja, want we danken ook de mensen die op de website hebben gereageerd. De stelling. Het is goed dat pubers in hun tv-programma... hun pleegouders kunnen kiezen. 17% is het eens. 83% is het oneens. Everybody loves to cha -cha -cha.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 Every song we played was the cha-cha-cha Tom Dooley, cha-cha-cha T for two, cha-cha-cha Every number was the cha-cha-cha I told her not to worry Cha-cha-cha We kept on dancing And was I surprised for you see After we practiced for a little while She was doing it better than me Now my baby loves to do Cha-cha-cha Ooh, she loves to do Cha-cha-cha She likes to cha cha, -cha. Ja, everybody loves to cha-cha-cha. Sam Koek zong dat. Uh, het is bijna zeven uur. Ik ga naar het Nieuwsblok. En straks praten wij met de kerstverse winnares van de Giro, Marianne Vos.